Het NOS-journaal. Juri Stubenitski. Amsterdam opnieuw het onveiligst. Krakers opgepakt in Utrecht en relatief kalme nacht in Stockholm. Amsterdam is volgens de AD-misdaadmeter opnieuw de onveiligste stad van het land. Dat komt volgens de krant vooral door het groot aantal inbrekers en zakkenrollers in de hoofdstad. Op plaats 2 staat Rotterdam, gevolgd door Eindhoven. Nederland als geheel is volgens het AD vorig jaar veiliger geworden. Voorafgaand aan de publicatie gaf de politie gisteravond ook zelf cijfers vrij over 2012. Hieruit komt onder meer naar voren dat het aantal overvallen vorig jaar met 13 procent afnam... maar dat ouderen steeds vaker in hun eigen huis worden overvallen. In Lissen is vannacht een casino overvallen. Volgens de politie hadden de overvallers vuurwapens bij zich... en zijn ze er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Ze zijn nog voortvluchtig. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de overval in Lisse. Het onderzoek is nog in volle gang. De mobiele eenheid heeft een aantal krakers aangehouden... in de Ubica-panden in het centrum van Utrecht. Hoeveel er te zijn is nog niet bekend. De ME werd gisteravond opgeroepen... toen krakers banden in brand staken voor de panden. Ook gooiden ze spullen naar agenten vanaf het dak... Het stadhuis dat vlakbij de kraakpanden ligt werd beklad. Na aankomst van de ME werd ook die bekogeld met onder meer vuurwerk en verfbommen. Daarna volgde de inval in de kraakpanden. Volgens de politie verzetten de krakers zich niet en verloop de inval rustig. Enkele krakers hebben zich in het pand vastgeketend. Het gerechtshof heeft bepaald dat de panden ontruimd mogen worden. Nederland moet minder medisch specialisten gaan opleiden. Dat zegt het capaciteitsorgaan, een belangrijk adviesorgaan voor de minister van VWS. Ook de artsen zelf zijn voor minder opleidingsplaatsen. Op dit moment worden er te veel specialisten opgeleid, waardoor er steeds meer werkloos zijn. Dat is zonde, want de opleiding duurt gemiddeld 12 jaar en kost de overheid zo'n 1 miljoen euro... Volgens de beroepsvereniging kan 5 van de jonge specialisten geen baan vinden. Radiologen, KNO-artsen en chirurgen zijn het vaakst werkloos. Afghaanse veiligheidstroepen hebben in de hoofdstad Kabul... een eind gemaakt aan een aanval van Taliban-strijders. De aanval begon gisteren met de ontploffing van een autobom. Daarna opende de Taliban het vuur op een gebouw... van de Internationale Organisatie voor Migratie. Pas na 10 uur werd de vijfde en laatste Taliban-strijder gedood en kwam er een eind aan het vuurgevecht. Ook kwamen twee Afghaanse burgers en een politieagent om het leven. In de Zweedse, hoofdsta Zweedse hoofdstad Stockholm was het voor de zesde nacht op rij onrustig... maar het geweld is wel afgenomen. Vanuit andere delen van Zweden zijn gisteren speciaal getrainde ordertroepen gekomen... om de politie van Stockholm te helpen. Wel zijn er in de stad nog twee auto's in brand gestoken... en ook in andere steden was het nog onrustig. Bijna een week geleden begonnen de rellen in Stockholm... nadat de politie een man van 69 had doodgeschoten... omdat die agenten bedreigden met een kapmes. De Britse dierenverzorgster, die gistermiddag door een tijger werd aangevallen... is aan haar verwondingen bezweken. De vrouw van 24 werd aangevallen toen ze aan het werk was... in het verblijf van het dier. Het incident gebeurde in een dierentuin in Noord-Engeland.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 Het weer. Vanochtend droog en geregeld zon. Later op de dag wordt het vanuit het noordoosten bewolkt. In de namiddag en avond gaat het regenen. Voor 11 graden in Groningen en 14 in het zuiden. Morgen vooral in het oosten wat regen. In het westen droog en af en toe zon. Er staat morgen ook een stevige noordwestenwind. Groter wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij...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 een hele goede morgen. Het is zaterdag 25 mei. Duitsland staat centraal vandaag. Finale Champions League is in Londen en het is een Duits onsje tussen Dortmund en München. De werkloosheid onder medische specialisten stijgt fors. En talf vecht voor de toekomst. Amsterdam is de onveiligste stad, maar waar gebeurt er nou nooit wat? Dat vragen we na acht uur aan de chef van de nationale politie, Gerard Bouwman. En de VVD viert dit weekend haar 65-jarig bestaan. En partijleider Rutte weet wel waarom de VVD zo groot is. Wij als liberalen zijn op aarde voor al die mensen die iets van hun leven willen maken. En wij van de NOS zijn op aarde om al het nieuws te brengen. Dat doen we dan ook. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. De politie stond vannacht weer paraat voor rellen in de Zweedse stad Stockholm. Afgelopen vijf nachten gingen jongeren de straat op. Ze gooiden stenen naar de politie en gingen plunderend door de wijk. Correspondent Rolien Krutton was de afgelopen dagen in Stockholm. Rolien, uh, wat is jouw beeld van vannacht? Het is duidelijk rustiger uh, vannacht dan de afgelopen nachten. Um, toch wel uh, brandgesticht in Stockholm en ook twee andere steden. In Stockholm gaat het om acht uh, autobranden. Jongeren hebben geprobeerd om een school in brand te zetten. En er is een opstootje geweest tussen twee groepen jongeren. Dat waren extreemrechtse jongeren en allochtonen. De politie was er snel bij, dus die zijn snel uit elkaar gehaald. Maar daar zijn ze wel nerveus voor. Ja. Merk je nou dat de autoriteiten en de politie bezig zijn... met een soort van breder plan om er echt een eind aan te maken? Vannacht heeft de politie voor het eerst versterking gekregen... uit andere steden, Malmö, Gothenburg. Het gaat om 100 extra mensen M.E. Uh, en uh, dat merk je. Uh, het was rustiger, maar er zijn meer mensen aangehouden. Uh, verder heeft de politie gezegd dat uh, ze zullen blijven patrouilleren. Ook de komende nachten in die uh, voorsteden waar er problemen zijn geweest. En ja, natuurlijk wordt er ook uh, gediscussieerd over hoe nu verder. Uh, er wordt gepraat over immigratiebeleid, over de hoge werkloosheid onder immigranten, maar ja, het is nog te vroeg voor conclusies. Ze zijn allereerst bezig met het onder controle krijgen van, van de rellen. Ja, nou was jij de afgelopen dagen in Stockholm. Je hebt er rondgelopen. Je bent in de wijken geweest. Hoe heb jij die sfeer ervaren daar? Ja, ik heb in veel van uh, die immigrantenwijken uh, gelopen waar uh, problemen zijn geweest. En wat je merkt als je met mensen praat is ja, dat er veel onrust is. Er zijn bijvoorbeeld uh, de afgelopen nachten uh, uh, verschillende scholen afgebrand. Ik was gisteravond uh, bij zo'n uh, uitgebrande school. Uh, ja, dat zag er verschrikkelijk uit. Uh, alle ramen waren kapot. Het had van binnen uh, flink gebrand. Dus het was een enorme puinhoop. En dat heeft ja, groot impact op, op eh, ouders, op eh, leraren, op leerlingen. Eh, die zijn daar heel erg van onder de indruk. Wat ook opvalt is dat mensen zich blijven aanmelden... om als buurwacht, eh, buurtwacht, s'nachts rond te lopen. Eh, dus dat doen ze eh, vrijwillig in kleine groepjes. En de bedoeling daarvan is dat ze eh, jongeren die nachts over straat lopen proberen aan te spreken. Uh, en dat, de politie zegt dat dat uh, effect heeft. Dus de, roept mensen ook op om daaraan uh, ja, te blijven meedoen. Dankjewel, Rolin, Straks horen we jouw verslag. Straks, dat is uh, na acht uur, het verslag over de sfeer in een van die wijken. Steeds meer medische specialisten die komen niet meer aan de bak. Voor sommige specialismen is, het, is de werkloosheid al opgelopen tot 15%. Verslag even van Die sprak in Amersfoort met Martijn van Gils. die er net 12 jaar studie op heeft zitten. Hey, ik ben Martijn van Gils. In januari was ik klaar met de opleiding tot uroloog. en ik doe hier nu een fellowship laparoscopie. op de afdeling Urologie. in het meander dus Amersfoort. bevalt goed, maar is een tijdelijke baan. dus. Uh, ja, illustreert het probleem enigszins. Volgende maand loopt het contract hier af. Heeft u al zicht op iets nieuws? Nee, in principe niet. Uh, nu is er. Concreet volgens mij nu op dit moment alleen een vacature op Curaçao. Wat voor mij heel erg onhandig zou zijn. Met vrouwen en kinderen en noem het allemaal maar op. En per augustus is een tijdelijke baan in de aanbieding. En that's it. In hoeverre is de situatie die nu ontstaan is of dreigt te ontstaan... uw eigen fout, verkeerde keuze gemaakt... of ook toe te schrijven aan het beleid van de overheid? Uh, dat eerste denk en hoop ik niet. Uh, dat tweede, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, je, je begint aan een opleiding... En zes jaar later ben je klaar. Dat is een hele lange periode die niet altijd te overzien is. Uh, ik denk dat het probleem nu uh, er is door heel veel verschillende factoren. Uh, een daarvan kan heel goed zijn dat er ja, in het verleden toch is bedacht dat er zoveel artsen nodig waren en dat dat nu tegen blijkt te vallen. Dus dan heb je gewoon te veel mensen. Uh, wat je natuurlijk ook op dit moment hebt... is dat het uh, ja, in, in Nederland en in Europa en in de wereldcrisis is. En dat mm -hmm. kijk, als er gekort gaat worden, gebeurt dat overal. Dat betekent dat academische ziekenhuizen... Uh, niks uh, of alleen maar kunnen bezuinigen... en in ieder geval geen nieuwe mensen kunnen aannemen... En, de financieringsveranderingen in de zorg zorgen dan weer voor onzekerheid binnen de, de perivere ziekenhuizen. Dat ja, ook daar men met ja, overdreven gezegd de hand op de knip zit. Of dat, dat niet zomaar iedereen uitbreidt of, of denkt van nou we kunnen nog best iemand bij hebben. U heeft zelf heel veel geïnvesteerd in uw toekomst door die opleiding te gaan volgen. De overheid heeft dat ook. U kost een miljoen. Is dat weggegooid geld? Nou, dat hoop ik niet. Maar goed, dan moeten er wel banen zijn. Uh, ja, het is natuurlijk zonde dat er medisch specialisten thuis zitten. Niet alleen binnen de urologie, binnen vele specialismen. Het moet niet zijn dat die maar gaan stoppen of naar het buitenland gaan of iets anders gaan doen, want dan... Ja, het is toch een soort van kapitaalvernietiging. Heeft u de indruk dat er nu mensen worden opgeleid voor werkloosheid? Ja, dat is weer heel moeilijk. Want stel dat je nu begint uh, aan een opleiding tot specialist... moet je dat dan niet doen. Ja, kijk, over zes jaar kan het wel anders zijn. En wat iedereen natuurlijk zegt bij dit soort problemen... dat het een golfbeweging is, ja, dat zal ook wel. Maar ik, ja, ik weet niet hoe lang hij gaat duren. Uh, en ja, dat maakt het heel moeilijk. Gaat het uiteindelijk ook ten koste van de zorg misschien? Ja, nee, ik denk dat, dat de, de zorgvraag zeker niet heel veel minder zal worden. En uh, Op de hele lange termijn, je zal de, de jonge artsen van nu toch in de toekomst hard nodig hebben. Dus dan moeten ze niet allemaal stoppen of naar het buitenland gaan. U heeft net de operatie handschoenen uitgetrokken. Waar was u mee bezig? En, uh, <laughs> mijn collega's zijn nog bezig. Een operatie voor een, een afvloedbelemmering van een nier. Uh, ja, ik zal er geen technisch verhaal van maken. Mooi werk? Ja, nee zeker. En daar wilt u graag mee doorgaan? Ja, <laughs> inderdaad. Graag, maar uh, ja, het moet kunnen. Dat zei Martijn van Geels, de reportage was van Roel Paul. Het is ruzie in Schaatsland. Tjallof zou namelijk geen wedstrijden meer krijgen. En Friesland legt zich daar niet bij meneer. neer. Dat straks. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. Discussie over wel of niet integere VVD'ers beschadigt de partij. Volgens partijleider Mark Rutte is het daarom goed... dat de partij vandaag over integriteit discussieert... en waarschijnlijk een gedragscode zal gaan voorschrijven voor actieve politici. Rutte sprak gisteren aan het begin van het congres van zijn partij. En dat was in Maarsen. Meer van politiek redacteur Wilma Borgman. Het woord viel dan toch in de speech van Rutte. Integriteit. De kwestie waar de partijtop en vooral partijvoorzitter Ben Korthals... een weg in probeert te vinden. Kortals moet laveren tussen VVD'ers die zich veel zorgen maken over de beeldvorming. Dat er wel erg vaak VVD'ers worden genoemd in verhalen over vriendjespolitiek, corruptie en belangenverstrengeling. En aan de andere kant staan VVD'ers die vinden dat een onderzoek alleen geen reden is om iemand in de band te doen. Een onderzoek kan tenslotte ook nog uitwijzen dat iemand onschuldig is. De naam van Jos van Rij sprak Rutte niet uit. Maar hij vond het wel nodig om er iets over te zeggen. Wij zijn niet meer de tweede of de derde partij, wij zijn de grootste partij van Nederland. En dat betekent dat wij niet alleen de normen volgen, maar dat wij de normen zetten. Voor wat betreft de kwaliteit van bestuur, de onderbouwing van onze standpunten. Wij zetten dus ook de standaard waar het gaat om integriteit. En daarom is het zo goed, beste mensen, dat we morgen die discussie hebben. Als grootste partij horen wij daar niet te volgen, maar te leiden. Dat is onze taak. Rutte probeerde in zijn speech alvast een antwoord te vinden op de onderhuidse ontevredenheid bij zijn achterban. De VVD haalt weinig binnen in de coalitie... en moet te veel van zijn wensen laten schieten, vinden critici. Maar dat moet dan maar, zegt Rutte. Het kabinet is er niet voor de VVD, maar voor het land. En er hoort ook bij dat Partij van de Arbeid en VVD concessies doen. Maar ik wil u één ding hier vanavond zeggen. En dit is een harde belofte. Alle wetgeving die voortkomt uit het sociaal akkoord... ligt in november dit jaar in de Tweede Kamer. Uiterlijk november dit jaar in de Tweede Kamer. Geen vertraging, vol op stoom... We zorgen ervoor dat al die maatregelen zo snel mogelijk in het staatsblad staan. Dat is een harde belofte. Niet iedereen in de zaal zal dat een prettig vooruitzicht hebben gevonden. Een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen... een pakket wetsvoorstellen met vooral, zoals iemand hier zei, linkse plannetjes. Maar de partijleider blijft optimistisch. Als ze zich in de partij een beetje gedijst houden... komt het met die verkiezingen volgend jaar heus wel goed. Wij als liberalen zijn op de aarde voor al die mensen die iets van hun leven willen maken. Als we dat uitstralen en ook nu in het kabinet koers houden, weten wat we willen... en ervoor zorgen dat die coalitie goed functioneert... dat we al die noodzakelijke maatregelen nemen... dan gaat dat gewoon gebeuren. En dan vieren we volgend jaar ons 66-jarig bestaan... als grootste partij op alle bestuursniveaus in Europa. Dat zou dat fantastisch zijn. Dank u wel. Mark Rutte, politiek leider van de VVD. Na acht uur spreken we over de VVD met een oud-voorzitter... met Jan Kamminga. En dan de commotie rond de bouw van een nieuw ijsstadion. Dat duurt voort. Vanmiddag overlegt de KNVB, de, de KNSB... de schaatsbond over de kwestie, doen ze in Utrecht. Afgelopen week werd duidelijk dat er een speciale commissie... die adviseert over het nieuwe stadion... de voorkeur heeft voor een ijshal in Almere. En dat is een klap in het gezicht van Heerenveen. Want hoe je het ook wendt of keert, die af is toch een begrip in het schaatsen. Daar praten we over met de gereputeerde Hans Konst... van de provincie Friesland. Goedemorgen. En u dacht, het is niet genoeg. Misschien geloven ze me allemaal niet. Dus ik gooi er maar eens een advertentie tegenaan. Nog een hele grote pagina-grote advertentie in de Telegraaf. Onder de titel Gouden Kans. En daar zie ik Epke Zonderland en daar zie ik Sven Kramer. Ja. Ja, ja want u vindt, t heeft geen eerlijke kans gekregen. Nou, ik vind dat er te makkelijk over het belang van t heen gestapt is, heel eerlijk gezegd. Maar ja, misschien uh, hebben ze wel geen goed plan ingediend. Nee, joh, ik, ik, ik, het, het plan van t is goed. Maar het plan van Tiaf heeft moeten concurreren... is afgewogen Met, tegen ja. twee... Betere plannen. plannen waarvan, ja... Het, het, zijn, het zijn hele mooie plannen hoor, dat moet ik heel eerlijk toegeven. Ja. Het, het is afgewogen tegen twee andere plannen. Maar waar overheen gekeken is, en dat is Sven uh, en Epke... is dat als Tiaf niet meer die topsportfunctie heeft in Heerenveen... dan verdwijnt ook het CTO. Het CTO is het... Zo Centrum voor transport en Onderwijs... waar jonge mensen op hoog niveau sport kunnen beoefenen. Ja. Maar dat ook kunnen combineren met onderwijs. Dat is op vier plekken in Nederland. Maar dat gaat misschien dan wel naar Almere toe. Ja, ja. en daarmee verdwijnt het uit, uit het noorden. Ja. De ja. vraag is, is dat erg? Ja, ik vind dat het erg is. En ik denk dat, uh, dat ook Nederland het erg zou moeten vinden. Ja, waarom moet Nederland het erg vinden? Want van u begrijp ik het, want u komt op voor de belangen van ja. Friesland. Waarom moet Nederland het erg vinden? Omdat wij met z'n allen vinden dat wij uh, jonge mensen de kans moeten geven om sport op hoog niveau te beoefenen. Wij vinden het prachtig dat er uh, olympische medailles en, en andere medailles binnen worden gehaald. Daarvoor heb je, uh, moeten mensen sport en onderwijs kunnen combineren... en dat redelijk dicht bij hun huis. Maar zegt u nu eigenlijk met ja. zoveel woorden, als we dit besluit nemen... Ja. dan krijgen we veel minder olympische uh, medailles in de toekomst? Ik denk dat dat risico erin zit en dat moet je heel goed weten. U meent het serieus, want je kan het natuurlijk. Topsport kan je toch ook op allerlei niveaus beoefenen? Althans, op allerlei plekken, mits de omstandigheden er goed zijn. Nou, u, u, zegt, u zei het in het begin goed, je kan ja? het op allerlei niveaus beoefenen. Ja. Maar als je het op het hoogste niveau wil beoefenen... dat betekent dat je jong daar heel veel tijd en energie in moet stoppen. Kijk naar Epke. En dat betekent dat je... Eh, als, als je dat niet kunt combineren met onderwijs, dan moet je gaan kiezen. Epke Zonderland heeft kunnen combineren heeft goud kunnen halen op de Olympische Spelen... en studeert geneeskunde in Groningen. Nou, zo'n kans wil je jongens ja. Nog even voor de helderheid, hoor. Want ja. ik snap, volgens mij snap ik het wel goed, maar oh. uh, Edke Zonderland... heb ik nog nooit op de schaats gezien. Nee, maar het CTO in Heerenveen... dat is ook voor... Het is de centrum uh, top op, ja, topsportopleiding. ja. ja. Voor, voor meerdere sporten. Hè. We hebben in Heerenveen ook... sportstad Heerenveen. Uh, dat zit overigens bij het voetbalstadion. Daar is een turnhal bij... Uh, we kunnen ook uh, jonge zwemmers op die manier uh, gewoon, uh, topsport laten bedrijven. Als schaatsen wegvalt, dan valt dat CTO weg. Dat is het grote probleem. Ja, U bent dus bang dat het eigenlijk een soort kaartenhuis is wat in elkaar uh, stort. Ja. Maar dan um, eventjes in de spiegel kijkend. Ja. Heeft u het niet gewoon zelf laten, uh, laten liggen? Want u heeft blijkbaar niet een goed genoeg bot uh, uitgebracht. Ja, wij hebben een bot uitgebracht dus op basis van uh, uh, ja, meer dan 30 jaar ervaring. Wij weten wat er komt kijken om die schaatsbaan te exporteren. Ja, maar uh, je kent dat spreekwoord. Hè? Resultaten ja. uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ja, en, en, en dat zou ik nu wel eens willen omdraaien. Als je... <laughs> <laughs> ja, ja, Eigenwijze Vries. <laughs> wij hebben laten zien uh, dat wij weten wat, wat, wat we doen. We hebben laten zien met Tio dat we een beproefd, beproefd recept hebben. Yeah. En als je kijkt hoeveel medailles. dat... Nee, nee, nee, nee maar het, het ging mij even om... U heeft het ergens laten liggen. Uh, ja. De KNSB komt vandaag in een soort spoedoverleg ja. nog een keertje bij elkaar. Maar ja, ja. hoe kunt u Almere, uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, van de overwinning afhouden? Ja, nou, eigenlijk wat wij hebben gezegd is... Uh, of de KNSB ons nu die topsportstatus toekent of niet... wij bouwen een nieuw af. Hoe dan ook? Hoe dan ook. Maar ja, dan is het een TIAF voor des keizersbaard, hè? Want die grote wedstrijden gaan dan wel naar Almere toe. Ja, u, gelo u gelooft dat niet? Ik geloof, ik geloof daar helemaal niks van. Dat is... Uh, we, Thiel, het is eerder zo geweest. Uh, wij hebben ook in, in, in, in 84, 86, toen Tio is overkapt... hebben we dat eigenlijk op eigen uh, initiatief gedaan. Precies, en dat wilt u eigenlijk nog een keer doen. Dat ja, is dat de kern dat van het verhaal. Verkeerd, ja. Meneer Konst, nou ja, uh, we, we zullen er bovenop zitten... en uh, berichten <laughs> hoe het allemaal afloopt. Uh, ik ja. dank u wel voor het gesprek vanochtend. Hard Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. en Lucy Silvas was dat. Zes minuten voor half acht. Natuurbeschermers in Indonesië zijn opgeschrikt... door plannen van de provincie Atje. Die wil 1,2 miljoen hectare bos beschikbaar stellen... voor palmolieplantages en mijnbouw. Uitgelekte plannen veroorzaken een storm van kritiek op het internet. Midden een miljoen mensen tekenden een petitie tegen deze aanslag... op de laatste leefgebieden van orangutans, olifanten, tijgers... en neushoorns op het eiland Sumatra. Een snel stromende rivier... En aan de overkant van de rivier, daar ligt het dan, het Leuserpark. Steile hellingen die bijna loodrecht omhoog gaan en helemaal vol met prachtige bomen. En in die bomen, daar zitten nog orangutans. Je moet er wat voor over hebben om de beesten te zien. Het is een hele klim. De vraag is hoe lang je ze nog kunt zien, die orangutans. Want Atje heeft plannen met zijn bos. Susanne Kroger van Greenpeace maakt zich erger zorgen. De gouverneur in Atje heeft nu net een plan gepresenteerd van uh, nou ja, wat, welk bos hij wil omzetten in, in plantages. En dat ziet er schrikbarend uit. en zou een gigantische impact hebben op de natuur in, uh, in Atje, in het Loyser Nationaal Park. Assalamu alaikum. De gouverneur van Aceh, Zaini Abdullah, vindt al die drukte om zijn plan maar niks. De hele zaak wordt opgeblazen door organisaties die er niks mee te maken hebben. We kappen maar een heel klein beetje bos, 0,9 procent. Actievoerders houden een heel ander getal aan, 1,2 miljoen hectare. Dat is fout. Dat komt door de vorige gouverneur. Die claimde veel te veel beschermd bos. Hele gemeenschappen zouden daar de dupe van worden. De mensen die daar wonen mogen dan niks meer doen, want het is beschermd gebied. Dat kun je ze niet aandoen. Dat is niet eerlijk. De Australiër Ian Singleton heeft een rehabilitatiekliniek voor orang oetans hij ziet ze elke dag binnenkomen, de ormoutans die verdreven zijn uit hun habitat. En dat wordt zeker erger door de plannen van de provincies. de wildlife poaching. plannen bevatten de aanleg van wegen in hooggelegen gebieden. Zodra die wegen er zijn, krijgen dat veel meer mensen daarheen trekken, met alle nare gevolgen van dien. We hebben nog levensvatbare populaties van orangutans, tijgers en olifanten. Maar je hoeft maar een paar wegen aan te leggen die hun gebied in tweeën snijden. En de levensvatbare populaties worden meteen bedreigde populaties. Viable populations to populations that are unviable and will go extinct. boven ons hoofd. Twee jonge orang zitten vlak boven ons. Oeh. Ben je speciaal hiervoor naar Leuza gekomen? Ik ben speciaal hiervoor naar Sumatra gekomen. Puur voor de orang -outans. En het zeker waard. Hartstikke mooi. De reportage was dat van onze correspondent, Michel Maas. Straks de vader van een talentvolle autocureur... die liever had dat zo'n lief gewoon zakenman was geworden...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 Dit is Radio 1. Om bijna half acht vatten we al het nieuws van de dag eventjes voor u samen. Hier is het NOS-journaal met Joris Stubeniski. Volgens de AD-misdaadmeter is de onveiligste stad van het land opnieuw Amsterdam. Dat komt door het grote aantal inbrekers en zakkenrollers in de hoofdstad. Op plaats twee staat Rotterdam, gevolgd door Eindhoven. VVD'er Jos van Rij wist al voor de invallen in zijn huis en kantoor... dat het Openbaar Ministerie hem in het vizier had... Een hoge politiefunctionaris zou hem in een vroeg stadium hebben gewaarschuwd, schrijft Dagblad de Limburger. Van Rij wordt verdacht van corruptie. Hij trad na de beschuldiging af als wethouder van Roermond en als eerste Kamerlid. De mobiele eenheid heeft tien krakers aangehouden in twee kraakpanden in het centrum van Utrecht. De ME werd gisteravond opgeroepen toen de krakers banden in brand staken voor de twee historische gebouwen. Ook wel bekend als de Ubica-panden. Van het gerechtshof mogen de panden worden ontruimd. En Nederland moet minder medisch specialisten gaan opleiden. Dat zegt een belangrijk adviesorgaan voor de minister van VWS. Op dit moment worden er te veel specialisten opgeleid, waardoor er steeds meer werkloos zijn. De opleiding duurt gemiddeld 12 jaar en kost de overheid zo'n 1 miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws: het weerbericht van Weerplaza.nl. Nacht was het koud, met lokaal vorst aan de grond. Maar inmiddels is de temperatuur overal boven het vriespunt. In vergelijking met de afgelopen dagen krijgen we vandaag heel redelijk weer. We hebben namelijk te maken met een mix van zon en wolkenvelden. De zon schijnt het meest in het zuiden, maar ook elders in het land laat ze zich van tijd tot tijd zien. Uit de wolkenvelden valt voorlopig geen regen, alleen in het zuidoosten kan vanmiddag misschien een buitje ontstaan. Pas tegen de avond komt er een groter regengebied, dat breidt zich dan vanavond en vannacht over het land uit. Maar dat duurt dus nog lange tijd, tot de avond is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur is nog steeds erg laag voor de tijd van het jaar. Het wordt zo'n 12 graden in het noordwesten en misschien 15 graden in Enschede. De wind gaat uit het noorden tot noordwesten waaien en neemt in de loop van de dag toe naar windkracht 3 tot 5. Vanavond en vannacht dus regen. Morgen overdag trekt het regengebied langzaam weer weg. Vooral het zuidoosten heeft er nog lange tijd last van, maar in de rest van het land verloopt de zondag grotendeels droog. Er zijn wel veel wolkenvelden, meer dan vandaag, maar af en toe schijnt ook weer de zon. Temperatuur is vergelijkbaar, zo'n 12 tot 15 graden. Er staat wel iets meer wind. Na het weekend wordt het beter weer. Maandag en dinsdag stijgt de temperatuur naar zo'n 15 tot 20 graden. Maandag is de kans op een buiklijn. Dinsdag neemt de buigheid weer toe. De toekomst van het familiebedrijf staat op het spel door autoracen. Daar hoort u straks meer over. En na de ster ook een gesprek over het openbaar ministerie. Dat moet 25 procent bezuinigen. Over een ruime minuut.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 De NOS, het Radio 1-journaal, Hetzelfde werk doen met 25% minder geld. Oftewel 110 miljoen euro minder per jaar. Voor die uitdaging staat het Openbaar Ministerie. Het staat namelijk in uitgelekte plannen van minister Opstelten. Niet eerder werd er zo fors bezuinigd op het OM. We gaan maar over praten met Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft uh, uitgelekte plannen ook een beetje gezien. Wat vindt u van die bezuiniging? 110 miljoen euro eraf, kan dat? Ja, je eerste reactie is dan toch: dat is wel erg veel geld voor zo'n ongelooflijk belangrijk staatsorgaan. Maar de tweede? Mijn uh, tweede reactie is: hetzelfde geld gaat naar de politie. Dus strikt genomen is het geen bezuiniging. Maar er wordt het, uh, aan het begin van de hele keten meer geld uitgegeven en aan het eind iets minder. Dus zomerschat is het helemaal geen bezuiniging, maar. Uh, nou ja, wat, wat, van geld. ja, wat ik, ik dacht, het is uh, een soort overheveling inderdaad. Ja. Maar dat betekent dat de eerste, de politie, dat gaat meer werk doen. Dat levert ook meer resultaten op. Er worden simpel gezegd meer boeven gevangen. Maar dat betekent dan dat er toch een probleem ontstaat bij de vervolging? Dat gaat alleen uh, echt moeilijkheden opleveren... als de voorgestelde automatiseringsslag niet zou lukken... Ja. We weten, dat geeft door hem zelf ook wel toe, dat administratieve organisatie eh, niet heel erg goed is. Opstelte zegt, daar moeten we wat aan doen. En als we goed automatiseren, daar zitten natuurlijk ook een keer een ogen aan, Nu kunnen we met minder mensen hetzelfde of meer werk doen. Ja. Dus zo beschouwd eh, klopt het verhaal nog wel. Nou, op, op papier klopt het nog wel, maar waar zitten uw vraagtekens zo? Nou, ik vind dat het uh, openbaar ministerie veel uh, beter georganiseerd moet worden. En je kunt je afvragen of dat wel gaat lukken als je er minder geld aan besteedt. Denk aan vervolgingsbeleid. We ja. zien toch dat allerlei uh, onbelangrijke misdaad... dat er heel veel tijd aan wordt besteed, waar andere dingen blijven liggen. Ja, ik weet niet wat het geluid is op de achtergrond, maar misschien kunt u er eventjes van weglopen. Um, wat laten ze liggen dan? Uh, nou, grote vermogenscriminaliteit. Bijvoorbeeld bijstandsfraude is natuurlijk makkelijk aan te pakken. Dus daar wordt redelijk wat tijd aan besteed. Moet ook gebeuren. Denk aan allerlei grote belastingfraude. fraude, wordt wel iets aan gedaan. Maar als we het even veel bezien, zou dat toch echt wel anders moeten. De keuzes zijn niet de juiste keuzes, zegt u eigenlijk. Ja, het vervolgens beleid om een mooi woord te gebruiken. Daar kan wel iets aan gebeuren. Dat is één. Twee. Er is natuurlijk nogal wat misdaad. In de, in, de, in de ruime zin, die anders kan en soms ook moet worden afgedaan. dan door strafvervolging en bestraffing. Daar kan ook nog heel veel gebeuren. En wat bedoelt u daarmee? Nou, uh, uh, voorbeeld: uh, we hebben een dader en een slachtoffer van niet al te ernstige mishandeling. Zet die mensen aan tafel en ga eerst kijken of ze er zelf uit kunnen komen. Ja, maar als je daar is geconfronteerd met slachtoffers... is de preventieve werking vaak nogal wat groter dan je ze vastzet. Ja, maar de maatschappij schreeuwt toch ook om... Uh, wat in het juridische termen geloof ik ook, heet vergelding. Uh, als de klappen zijn uitgedeeld, moet iemand toch vervolgd worden? Ja, maar op het moment dat de justitie en de rechtelijke macht... in oren laten hangen naar nou, wat het voor wil... dan kunnen we de democratie net zo goed afschaffen. Is... Het gaat er niet om wat het voor wil. Dat is, dat is niets... Tegen dat volk bedoeld. het gaat erom wat democratisch is vastgesteld. Het openbaar ministerie moet gewoon de wet uitvoeren. En dat niet zoals het volk wil, maar zoals de Tweede Kamer dat wil. Volgens volksvertegenwoordig in het algemeen. Dat is een heel ander verhaal. Die Kamer zijn al heel grauwelijk zorgen uit over het steeds hardere strafklimaat. Ja, nee, maar ik bedoel... Dus in die zin, dat misschien nog een opmerking daarbij, ja. eh, van afstandje beschouwd... moet je natuurlijk ook zeggen, hoe kleiner het openbaar ministerie is, te beter. Waarom? Hoe minder misdaad, hoe, hoe kleiner het OM kan zijn... waar we veel meer aan moeten doen dan aan uh, volging en bestraffing. Yeah. Voorkoming. Ja, dan zijn we weer terug bij het begin. Zo is ja. het misschien wel goed. Ja, nee, dan is de filosofie de van je, je, je krijgt veel meer geld richting de politie... zodat je het voorkomt. In plaats van dat je... Want ik ging er even vanuit... van je spoort op, je spoort veel meer op... en dan moet je ook nog meer capaciteit hebben bij het OM. Maar uw stelling is, je moet het voorkomen en dan heb je minder ook nodig. Dat komt natuurlijk altijd in de allereerste plaats. Zal elke strafjuristen en eigenlijk iedereen langer zonder meer beamen. Ja. Hoe minder misdaad is, te beter. Het Openbaar Ministerie is geen onderneming dat omzet moet draaien. Het moet zichzelf overbodig maken. Ja. Dat moet de kern van het hele verhaal zijn. Ja, in de staat moet het zichzelf overbodig maken. Maar ja. tot die tijd hebben ook we het nodig. Die tijd, hoor. Ja. <laughs> Goed. Ja. En het kan. Uh, en uh, het is misschien zitten er ook wel positieve kanten aan. Dat is de kern van uw verhaal. Meneer ja. Kaptein, ik ja. dank u wel voor uh, deze gedachte op de zaterdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Bert Vrijns dan. Bert Vrijns is een ondernemer, maar hij heeft een probleem. Hij leidt een Limburgs familiebedrijf dat gebouwen en staalconstructies maakt. En het was eigenlijk de bedoeling dat zijn jongste zoon de zaak zou overnemen. Maar ja, die zoon is dit weekend in Monaco om te racen. Niet in de Formule 1, nog niet, maar wel in het voorportaal daarvan, de GP2. Robin Vrijns is de meest veelbelovende autocoureur van Nederland. En vader Bert die is wel trots, maar niet blij. Ik heb twee zonen. En uh, een uh, die zit eigenlijk in een hele andere tak. En uh, de jongste zoon, ja, die, die heeft meer met een stuurtje in zijn handen. Dus uh, ook niet dat je zegt van, uh, die staat de popel of binnen te komen. De jongste zoon, Robin, staat aan de vooravond van een Formule 1 carrière. Toen hij geboren werd, toen heeft u natuurlijk een moment gedacht... mooi, die gaat later mijn zaak overnemen. Inderdaad, ja... Uh, en na een jaar of zeven, acht, toen begon ik het om ons in te zien... totdat uh, we ons de andere kant op konden zijn met die jongsten. Alleen maar auto's, auto's. Hoe zag u dat? Thuis, uh, alle sleuteltjes opbergen van de auto's, want uh, nergens waren die veilig. Op die leeftijd, en met de sleutels vandoor... en dan ook al weten hoe je vooruit moet komen. Ja, ja. dat was met, uh, met een jeep. Met een jeep. Het uh, en hij wist inderdaad toen al hoe hij met dat ding moest omgaan. Hoe deed hij dat dan? Hij stond, uh, hij stond eigenlijk uh, rijk op. Als ik het nog zie, dan moet ik erom lachen. Ja. Toen dacht u al: die ja. kant gaat het op? Ja, toen waren al wat voor tekens, laat ik zo zeggen. U bent niet de vader die al tien jaar meedroomt van een Formule 1-carrière? Nee, dat is helemaal niet zo, laat ik zo zeggen. We hebben het ook nooit gepromoot bij, bij, bij Robin. Uh, helemaal niet zelfs. Heeft uh, u hem geprobeerd tegen te houden? Ja, ja we hebben hem echt geprobeerd tegen te houden. Ja, we hebben hem van alles beloofd... om daar ervan af te zien. Toen bij dat karten al... begon hij al op zijn tiende internationaal te rijden. Ja, toen moest hij naar het buitenland en zo. En wij, hadden, wij hadden het dan niet op, op die snelheden en zo. Gevaarlijk? Gevaarlijk, ja. ja. Nou is dat, uh, als wij gaan kijken... Ik met de vrouw, dan is het altijd tweeledig. Hè. Als er maar niks gebeurt... Het meeste hebben mij verschrokken en dat was uh, in Monaco. Bij de vrije trainingen stond ik 100 meter achter de tunnel. Ik zie maar die tunnel uitkomen. Oh, nou, dat is wat van... Uh, dit gaat niet goed. Zo hard, zo op mekaar. En, en, nou, daar zijn we eigenlijk alle twee van verschoten. Ja. Bent u het wel leuk gaan vinden de afgelopen jaren? Want ja, min of meer noodgedwongen werd u natuurlijk uh, erin meegezogen. Nee, we hebben het nooit leuk gevonden. Nood. De vrouw niet en ik ook niet. Leuk, dan ga je eigenlijk ontspannen naartoe. En dan heb je plezier. En als wij naar een westertje gaan, dan heb je geen plezier. Ook al is hij in de Formule 1, dan blijft dat hetzelfde. Dus u bent pas tevreden als hij 40 is en uh, het rustig aan kan dan gaan je doen? Ja, dat hij rustig aan doen, ja. ja. kan natuurlijk gebeuren hè, dat hij nou furoren gaat maken in de autosport... en over een jaar of twintig daarmee klaar is... en eindelijk tijd heeft voor het bedrijf van zijn vader. Ik denk het niet. Uh, die verwachtingen die heb ik, ben ik nog heel langzaam aan het doorstrepen. Dat stuur... En, en, en, en dat staal, dat gaat niet samen meer. Nee. Hij is nee. natuurlijk ook kennisachterstand nu. Absoluut, ja, ja, ja. Laat me zo zeggen, als hij dadelijk eh, aan zijn einde carrière is... dan gaat dat ook niet meer. Onmogelijk. Bent u er al aan gewend dat uw zoon aan de poort gammelt... van de koningsklasse van de autosport? Nee. <laughs> nee, helemaal niet. Nee, we zijn dan niet. Uh, we zijn misschien te nuchter en dat weet ik niet. Dat circus met meneer Ekelstoon al van... ja, dat is uh, soap. Formule 1 is poppenkast. Inderdaad, ja. Ja? Vind ik wel, vind ik wel, ja. Zegt u dat ook nog als Robin vijfvoudig wereldkampioen Formule 1 is? Ja, poppenkast met heel veel geld. Maar ook wel een beetje een leuke poppenkast, toch? Nee, nee, is geen leuke poppenkast, echt niet. Louis kon hem niet overtuigen, Bert Bert Vrijns. Het ging over zoon Robin, die dit weekend meedoet aan de gp 2 races in Monaco. En als reservecoureur al is aangewezen voor het Formule 1-team Sauber. De bijdrage was dus van Louis, Louis Dekker. Je verwacht het niet direct, maar medisch specialisten vinden het steeds moeilijker om een baan te vinden. Straks een oplossing daarvoor. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Wieden vanavond ook de finale van de Champions League wint. Het Duitse voetbal schrijft geschiedenis. Nog nooit eerder speelden twee Duitse clubs de finale van het Europese BK-toernooi. Vele duizenden voetbalfans zijn dan ook naar Wembley afgereisd. Correspondent Tim de Wit sprak er een aantal. Op de luchthaven van München, veel fans die op weg zijn naar Londen. Rijden bij de incheckbalies. Ik vraag hier eens even een paar fans hoe het met de spanning is. Uh, hoe is dat bij u, meneer? de spanning is natuurlijk schon daar, en ik vroeg me riesig op dieses, dieses spel. Ja, we zijn allemaal erg gespannen, zegt deze man. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in. Uh, Bayern is bezig aan misschien wel zijn beste seizoen aller tijden. We werden al glansrijk kampioen in Duitsland van de Bundesliga. Dus deze finale gaan we echt niet uit handen geven, zegt hij. Die beiden favoriet en die werden ook gewonnen. Die beiden finalniederlagen werden ze op alle felle gewonnen. Niemand anders zegt, hier ook op de luchthaven... we hebben zo'n trauma overgehouden aan vorig jaar... toen we de finale speelden, ook van de Champions League, in eigen stadion. En toen we na strafschoppen verloren van Chelsea... Dat heeft een ongelofelijke kater veroorzaakt in München. En dat we nu weer in die finale staan, voelt iedereen als een soort gerechtigheid. Nu zullen we de titel halen, denken ze hier. Ik loop nog even naar een andere man toe. Ook hij in het rode shirt van Bayern München gekleed. U heeft dus een kaartje voor die finale. 250.000 mensen hadden zich bij Bayern München aangemeld voor een kaartje. 25.000 hebben er een. Mag ik hem eens even zien? Ja. Hij verbergt hem een beetje voor de omstanders. Hij haalt hem tevoorschijn uit zijn portefeuille. Wauw. Final Wembley 2013 staat erop. Hoeveel had het gekost, David? 80. Ja, voor 80 euro. Een kaartje hij is er morgen bij. Dat is een traum die waar wordt voor ons. Uh, dat het alles zo so functioneert, had met vliegen, met tickets ook. Dat je hierbij bent is waanzinnig. En, uh, veel mooier wordt het niet. Het heeft wat gekost allemaal, ook de reizen naartoe natuurlijk. De hotels, Het was allemaal niet makkelijk. Maar ja, uh, het is het meer dan waard om hier uh, bij te zijn. Vanavond, dus op Wembley de finale tussen de twee Duitse clubs. Tim de Wit maakte de reportage en nu aan de lijn. Uh, Tim, hebben ze trouwens bijna al geoefend op strafschoppen? Ja, dat mag ik toch wel hopen, ja. Want dat, wat, ik wat je net al hoorde, dat trauma was natuurlijk zo Oeh. groot. En uh, Robben miste, hè, uh, niet te vergeten, en ook Schweinsteiger. Nee, die, uh, die hebben, hoop ik, uh, behoorlijk geoefend ja, op uh, de 11 meter. Uh... Ja, uh, misschien is het voor die tijd al uh, beslist. Uh, Waar gaan ze kijken trouwens? Laten we het eens even over de München-fans uh, hebben, Bayern. Um, hebben ze een groot scherm of gaan ze naar het stadion in München? Ja, er zijn een aantal plekken ingericht hier in de stad waar vanavond de wedstrijd wordt gekeken. Het stadion inderdaad, daar zitten vanavond 45.000 mensen naar de wedstrijd te kijken. En ook op de Theresienwiese, dat is het grote park in de stad waar normaal het Oktoberfest wordt georganiseerd. Daar kijken vanavond 30.000 mensen aan lange tafels en uiteraard met veel grote pullen bier. En hetzelfde zal gelden voor Dortmund en ook veel andere plekken in Duitsland, want ja, dit is zo groot, deze wedstrijd. Er wordt echt massaal door miljoenen mensen in het hele land naar de finale gekeken vanavond. En uh, als Biden wint, of als Dortmund wint, uh, is er dan een huldiging in, in Berlijn? Hoe gaat dat? Nee, uh, als Dortmund wint, dan zal er morgen een hele grote huldiging in Dortmund plaatsvinden. Een grote rijtour door de stad. Maar uh, verrassend genoeg, als Bayern uh, de Champions League zou winnen, dan is er morgen geen grote huldiging. En nou, uh, oh. er zijn vooral heel veel fans een beetje teleurgesteld over. Die hadden zich enorm verheugd op uh, ook zo'n rijtour door de stad, morgen bij een eventuele winst. Uh, net als in 2001, dat was de laatste keer dat uh, Bayern de Champions League won. Toen kwamen er maar liefst 1 miljoen mensen op af. En ja, daarnaast, we hadden het er al even over, verloor Bayern in de afgelopen drie jaar al twee keer de finale van de Champions League. Dus alle fans hunkeren echt weer naar deze hoofdprijs en het bijbehorende feest. Maar ja, uh, de trainer van Bayern, Joep Heijkes, heeft gezegd... we hebben nog de bekerfinale te spelen op 1 juni, dus precies over een week. En voor die tijd wil ik geen groot feest vieren, dat doen we op zijn vroegst op 2 juni. En dan meteen maar met alle prijzen die Bayern gewonnen heeft <laughs> dit seizoen. Maar ja, dan is de echte euforie van het moment... Hè, dat je de Champions League wint al een beetje weggezakt uh, natuurlijk. Nou, mocht Bayern winnen, dan krijgen we wel morgenmiddag... de beroemde vliegtuigtrap scène op het vliegveld hier uh, in München. Dan staat de trainer dus boven aan de trap met de beker. Uh, die mag je dan showen aan de fans. Maar daarna is, uh, ja, is in elk geval het plan. Gaan alle spelers ja. gewoon naar huis. Tim, wie gaat winnen vanavond? Jij als Duitsland-correspondent? <laughs> nou... Bayern is favoriet. Nee, niet. wie gaat er winnen? Bayern of Dortmund? Dan gaat Bayern je winnen. Oké, okay, ik hou je erop. Hey, veel plezier vanavond. Viel spas, zeg ik dan maar. Ja, dankjewel. dank je wel. Ik heb nog een onderwerp over werkloosheid. Dat komt overal voor, van hoog tot laag opgeleide. Maar opvallend is dat de laatste tijd steeds meer jonge specialisten werkloos worden. Hey, ik ben Martijn van In januari was ik klaar met opleiding tot uroloog. En ik doe hier nu een fellowship in laparoscopie de afdeling urologie bevalt goed, maar is een tijdelijke baan. Anderen zitten thuis of gaan in het buitenland aan de slag. En dat is duur. Een opleiding kost de overheid zo'n 1 miljoen euro per specialist. Bas Hammer is bestuurslid van de Jonge Orde. Dat is de overkoepelende beroepsvereniging van jong medisch specialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een enquête gehouden onder de jonge specialisten. Wat kwam daaruit? Uh, dat klopt. We hebben gekeken naar jonge medisch specialisten... die uh, sinds 2009 de opleiding hebben afgerond... Um, en wat we gevonden hebben is dat uh, maar de helft van deze mensen een vaste aanstelling heeft. Uh, ruim 40% een tijdelijk contract. Uh, en in een groot deel van de gevallen is dat ongewenst. Want? Um, en er is uh, 5% werkloosheid ook gevonden. Ja. Even, want uh, zo'n tijdelijk contract, waarom is dat ongewenst? Um, die tijdelijke functies... die um, waren vroeger eigenlijk een soort opstap naar een vaste aanstelling. Uh, maar nu zie je dat uh, maar in, in iets meer dan 20% van de gevallen... er uitzicht is op een vaste functie daarna. Dus dat betekent dat er nu een grote groep uh, jonge medisch specialisten... door het land uh, circuleert uh, in die tijdelijke contracten... Uh, zonder uitzicht op een vaste aanstelling. Je kan ook zeggen, en, ze doen overal uh, ervaring op. En misschien trekt het op termijn wel weer aan. Want het heeft natuurlijk ook alles met de arbeidsmarkt te maken. Het heeft zeker van alles met de arbeidsmarkt te maken. Um, er is nog een ander belangrijk onderdeel. En dat is uh, dat in een klein percentage, maar toch 10%, uh, deze tijdelijke functies ook uh, minder betaald worden dan de CAO voorschrijft. Um, en op termijn kan het best zo zijn, uh, of is het waarschijnlijk ook zo, dat een groot deel van deze tijdelijke, uh, of medische specialisten in tijdelijke functie, een vaste aanstelling kunnen bemachtigen. Maar op dit moment is de arbeidsmarkt zo slecht... Uh, dat er zelfs een deel werkloos thuis zit. Dus... Ja. Hoe komt dat trouwens? Ik, bedoel, ik, ik noem al een beetje de crisis eigenlijk, uh, impliciet. Is het de ja. crisis of is het meer? Uh, het belangrijkste is de, de crisis en de effecten daarvan. Bijvoorbeeld de, de kortingen op ziekenhuisbudgetten... die leiden tot vacaturestops, onder andere in, uh, in universitaire centra... Uh, maar ook lijkt het erop dat voor sommige specialismen, de, de ja, wat we dan kunnen zeggen, de probleemspecialismen, dus met werkloosheidspercentages die uh, nog hoger liggen dan die 5%, uh, dat er ook wel wat te veel is opgeleid. Ja. Uh, en daarnaast bestaat er ook wel onduidelijkheid over de, de financieringsstructuur van de, van de zorg ook na 2015, wat een soort rem zet op de doorstroom van die tijdelijke contracten. Maar dat zijn een aantal oorzaken dat betekent dat er ook geen simpele oplossing is. Nee, er is zeker geen, uh, geen simpele oplossing. En er is ook voor dit moment niet echt een, uh, ja, een walhalla te bedenken. Um, op termijn uh, streven we natuurlijk naar 100% vaste aanstellingen. Uh, daarvoor zal de duidelijkheid moeten komen over de financiering. Um, voor op de middellange termijn uh, denken we dat het verstandig is... om minder medisch specialisten uh, op te leiden. En eventueel wat vaker bij te sturen. Ja. Maar als je kijkt naar de werkloosheid nu... dan zal dit pas effecten hebben over een aantal jaar. Dus na een hele opleidingscyclus. Ja, en, en daar de zal bachelor... de... Ja, want ik wou vragen aan de mensen van nu, wat doen we daar dan mee? Ja, dat is dus een, een moeilijke groep wat dat betreft. Maar daar zou de beroepsgroep per specialist mezelf afspraken over kunnen maken... om ruimte te maken voor deze uh, jonge medisch specialisten die werkloos thuis zitten. Waarbij ook als ze te lang thuis zitten de registraties in gevaar kunnen komen. Eigenlijk tijdelijke uh, arbeidsplaatsen, dat, uh, waar we in de jaren tachtig de ATV en de ADV voor uh, hadden. Ja, het klinkt een beetje als wat dat betreft als oude koeien uit de sloot halen, maar het is van, ja, van wezenlijk belang dat de jonge medisch specialisten aan het werk gaan uh, en niet verdwijnen naar het buitenland of, of hun registratie dreigen te verliezen. Um, dus ik denk wel dat in ieder geval binnen de beroepsgroep de discussie gevoerd moet worden uh, hoe we omgaan met deze groep en hoe we ze zo snel mogelijk in ieder geval deels aan het werk krijgen. Ja, Nou, de oproep is, uh, is duidelijk. Die heeft u helder gedaan, meneer Hammer. Bas Hammer was dat bestuurslid van de Jonge Orde... de overkoepelende beroepsvereniging van jong medisch specialisten. On the other side of the street I knew Stood the girl that looked like you I guess that's deja vu But I thought this can't be true Cause you moved to West L.A. or New York or Santa Fe or Wherever to get away from me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 Drive by. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht is Martijn Nijhuis. In trouw een analyse over de rillen in Stockholm. Volgens de kant ziet de wereld Zweden onterecht als de ideale samenleving. Door segregatie en sociale ongelijkheid is er onrust in het land. En de gevechten tussen de politie en de migranten zijn daar een gevolg van. Brabant Dagblad meldt dat de stamkroeg van motoclub Satudara Tilburg is gesloten. Burgemeester Nordanus heeft dat besloten nadat er drugs waren gevonden. Drugs werden gevonden bij een politieinval tijdens een Satudara-clubavond. Het pand moet drie maanden dicht. En Handelsblad schrijft dat de Eurolanden Jeroen Dijsselbloem niet neutraal genoeg vinden. Verschrijdende Eurolanden vinden het beter voor de Eurozone als het een vaste fulltime voorzitter heeft... De anonieme nationale en Europese ambtenaren zeggen dat de huidige voorzitter Duizelbloem het Nederlandse belang niet genoeg opzij schuift als hij namens de 17-euro-landen spreekt. In verschillende hoofdsteden is volgens de krant meer kritiek op het functioneren van Duizelbloem. Zelfs bondskanselier Merkel en minister Schauble zouden langzaam maar zeker het nut inzien van een permanente voorzitter. De Volkskrant schrijft dat scholen miljoenen euro's hebben verloren door risicobeleggingen. Honderden, vooral Limburgse scholen, die deden aan riskante beleggingen en derivaten en andere ingewikkelde financiële producten. Er staat in vertrouwelijke rapporten en brieven van een beleggingsstichting van die scholen. scholen wisten vaak zelf niet dat ze grote bedragen in riskante beleggingen investeerden. Dat regelde de beleggingsstichting. Vorig jaar werd die stichting opgeheven nadat de onderwijsinspectie concludeerde... dat de honderden scholen hun geld niet aan de stichting hadden moeten toevertrouwen. Voor Arjen Robben moet het vanavond maar eens gaan gebeuren. Dat staat tenminste in de Telegraaf. Zijn club Bayern München staat in de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Arjen Robben is tijdens zijn loopbaan niet succesvol. Succesvol geweest in finales. Hij verloor de afgelopen twee jaar Champions League finales en een WK finale. En vorig jaar miste Robben nog een penalty in de finale tegen Chelsea. Robben zal de nemer zijn. Vaste opnemen. En heeft de bal nu ook uh, gepakt. Hij gaat de verantwoordelijkheid nemen. Arjen Robben. Voor. Het belangrijkste moment in zijn carrière. Schiet die Bayern naar de voorstom. In de finale van de Champions League. In het eigen stadion. Arjen Robben. Pekkin Zeg heeft hem. Patrick Zeg heeft hem. Ja, in het AD kondigt Rob aan dat hij vanavond een penalty zal nemen als dat moet. De finale begint om eh, kwart voor negen en is niet live lachen, te pff, Niet lachen, Tesla nee, lachen. <laughs> Tenslotte veel aandacht voor het faillissement van de Free Record Shop. Faillissement betekent de sluiting van 170 winkels in Nederland... en het ontslag van 800 medewerkers. In de Volkskrant staat dat de opkomst van het internet... de winkel de das om heeft gedaan. Oprichter Hans Breukhoven heeft er volgens de krant... alles aan gedaan om het bedrijf te redden. In het AD staat dat zijn levenswerk aan diggelen is. En het FD, het Financieel Dagblad, schrijft dat het bankroet... van Free Record Shop nodig is. Het bedrijf wil namelijk een doorstart. En daar zullen schuldeisers voor moeten boeten. Zo staat te lezen in het Financieel Dagblad. Het is bijna acht uur. We gaan natuurlijk met Jury het nieuws voor u samenvatten. En na acht uur kunt u luisteren naar een gesprek met de baas van de nationale politie. Bouwman, dan gaat het over de misdaadcijfers van 2012. En we hebben nog veel meer nieuws voor u. Dan moet u maar gewoon blijven luisteren.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 Klaar. Het nieuws van alle kanten. Dat dacht ik al.